12 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Leden FNV-bondgenoten zeggen nee tegen het pensioenakkoord. Tientallen doden bij aanslagen in Irak en nieuwe keeper voor PSV. Vandaag veel zon, maar in het oosten kan ook een bui ontstaan. Rond de 20 graden is het vandaag. Morgen eerst bewolkt in het noordwesten, wat regen, maar smiddags weer zon. De komende dagen worden steeds wat warmer. Donderdag misschien wel 25 graden, maar die dag eindigt met regen en onweer.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 De alternatieven van FNV Bondgenoten. FNV Bondgenoten had het pensioenakkoord met een negatief advies voorgelegd aan de leden. Bond is fel tegen het akkoord. Vakcentrale FNV en de werkgevers hebben daarin afgesproken dat de pensioenen meebewegen met de markt. Die geeft veel te weinig zekerheid voor de mensen. Integendeel, het leidt tot grote onzekerheid. En waarom? Want dat is de essentie. Het betekent dat pensioenen, pensioenfondsen zich rij kunnen gaan rekenen op basis van rendementen die ze misschien in de toekomst nog wel eens kunnen incasseren. De voorzitter van FNV Bondgenoten, Henk van der Kolk. Ik praat erover. Door met economieverslaggever Gertjan Dennekamp. Gertjan, ja, een heel duidelijke uitslag. 96 procent zegt van der Kolk. Maar daar staat wel eh, tegenover dat maar 22,7 procent van de mensen zijn stem heeft uitgebracht. Dus hoe belangrijk is dat? Nou ja die 22,7 is voor zeg maar uh, zo'n referendum toch nog wel een redelijke opkomst en je moet natuurlijk ook uh, rekening houden met het feit dat uh, dit allemaal in een zomer plaatsvindt... dus dat het ook lastig is mensen te mobiliseren. Jawel, maar, maar 77%, van... ja, 77 heeft dus niet zijn stem uitgebracht. Is stil, dat, misschien wel voor. Dat klopt, ondanks uh, uh, ja, het enorme debat van uh, de afgelopen maanden... Uh, waren er dus ook heel veel mensen die zich niet in dit debat hebben gemengd. En ik denk uh, dat dat misschien nu niet zozeer bij bondgenoten een rol speelt... maar misschien wel als zometeen FNV vakcentrale een oordeel moet hebben. Want bondgenoten is natuurlijk één van de bonden... Van de FNV. En alle bonden tezamen geven een oordeel over het pensioenakkoord. Ja. Dat gaat op 12 september plaatsvinden. Dan gaan die bonden bij elkaar zitten. Is ook bekend van Advocabo en FNV Bouw dat die ook niet enthousiast zijn. Maar is toch de vraag wat zij uiteindelijk zullen beslissen. En ja, dan zullen uiteindelijk mensen toch weer gaan kijken. naar hoeveel mensen hebben natuurlijk uiteindelijk gestemd in het referendum. Ja. Voor bondgenoten maakt het allemaal niet uit. Die zeggen: dit is een grote opkomst. En we hebben echt een hele duidelijke boodschap, namelijk dat de mensen tegen zijn. Een reden te meer dus om vast te houden aan die tegenstem voor bondgenoten. Nou ja, voor hun wel. Ze hebben natuurlijk ook dit voorgelegd met een advies om tegen te stemmen. Ze ja. noemen het zelf een casino-pensioen. Eh, Van de Kool gaf in zijn persconferentie zojuist ook aan dat het een lastig en ingewikkeld onderwerp is... waar hij zelf ook af en toe moeite mee heeft. Nou ja, dat schouwen ook ongetwijfeld gelden voor zijn achterban. Die zullen dan toch in grote lijnen het advies van uh, bondgenoten volgen. Dat is ook nu uh, gebeurd. Um, en bondgenoten heeft zelf aangegeven... ja, wij willen dit gewoon niet. Wij nee. willen een ander akkoord. Ja, en uiteindelijk zullen ze dat toch in eerste instantie... binnen de FNV moeten uh, uh, uitonderhandelen. Want de vakcentrale heeft natuurlijk samen met Kamp... Uh, Agnes Jongerius heeft dat gedaan... een handtekening gezet op het voorlopige akkoord. En eerst zal die strijd uh, van de kolk... Jongerius binnen FNV moeten worden uitgevochten. Dus uh, ja, mevrouw Jongerius had al een probleem binnen, binnen de FNV. Dat is alleen maar groter geworden met de uitkomst van dit referendum? Ja, zeker. Uh, zeker niet minder in ieder geval. Want Van der Kool zal zich nu gesteund voelen door zijn achterban. En ook binnen de FNV het debat blijven voeren... dat het akkoord wat op tafel ligt onvoldoende is, aangepast moet worden. Terwijl Jongerius daar tegenover staat en zegt van... ja, luister, dit is het best haalbare... Beter dan dit krijgen we niet en het alternatief is alleen maar slechter. Ja, van de Kool zegt steeds, er moet iets anders komen, maar is er, is er wel iets anders? Ja, zij hebben een alternatief plan uh, voorgelegd... Uh, waarin zij zeggen, wij, wij willen dat pensioenfondsen een buffer uh, opbouwen... Uh, voor slechtere tijden. Uh, dat betekent dat mensen minder snel kunnen rekenen op indexatie... dus de groei van hun pensioen... Uh, uh, ...met de inflatie. Aan de andere kant staat er wel tegenover... ...dat er een wat grotere zekerheid is... ...over de uiteindelijke uitkering. De tegenstanders daarvan zeggen... ...ja, dat is een mooi verhaal... ...maar mensen rekenen op die indexatie. Die gaan ervan uit dat ze die krijgen... ...en als je die langere tijd niet onthoudt... ...dan gaan de mensen per saldo ook op achteruit. Nou ja, dat debat... ...dat moet nu in alle hevigheid. Men dacht daar een oplossing voor te hebben... ...in het pensioenakkoord. Ja, dat blijkt in ieder geval niet gedeeld te worden door bondgenotten. Hm. 12 september gaat het verder. Of, of kunnen we voor die tijd al uh, vuurwerk verwachten, uh, Gertjan? Nou, Ik denk dat uh, we zometeen zullen krijgen dat meerdere bonden zich zullen uitspreken. Dan uiteindelijk op 12 september volgt het oordeel van FNV. En dan is uiteindelijk toch ook nog al die andere partners die aan tafel zaten... CNV, de andere vakbonden, maar ook werkgevers en de overheid. Wat gaan die doen? En Kamp heeft al aangegeven, de minister... Als dit plan niet doorgaat, dan ga ik door met mijn eigen plannen. Die liggen al bij de Kamer. Dat betekent een verhoging van de AOW zonder dat mensen erop vooruit gaan. Ja. Dat betekent ook een beperking van de spaarmogelijkheden. En daarvan zegt Jong Geer, dat plan, dat is echt heel slecht. Dus daarom moeten we, alleen daarom al zouden we misschien het pensioenakkoord moeten ondersteunen. Gert-Jan Dennikam, dankjewel. Mijn een serie bomaanslagen in steden in Irak zijn vanochtend tientallen doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De meeste doden vielen in de stad Al-Qud. Daar kwamen bij een dubbele bomaanslag zeker 35 mensen om het leven. Er raakten meer dan 60 mensen gewond. Eerst ontplofte er een bom op een plein in het centrum van de stad. En toen de politie kwam kijken ontplofte er nog een bom. Die zat in een auto. In de provincie Diyala vielen acht doden en veertien gewonden... toen een zelfmoordterrorist zich ook oplies in een auto. En in Karbala kwamen bij een aanslag drie agenten om het leven. Bij een aanslag in Bagdad vielen acht gewonden. Het geweld in Irak is de laatste jaren dan wel wat afgenomen... maar toch zijn er nog steeds aanslagen. Vorige maand kwamen daarbij ongeveer 300 mensen om het leven. Eind dit jaar dan verlaten de laatste Amerikanen Irak. In Cairo, in Egypte, is het proces tegen oud-president Mubarak hervat. Hij ligt opnieuw op een bed in een kooi in de rechtszaal. De andere aangeklaagd, onder wie twee zoons van Mubarak zijn ook in die kooi. Advocaten van Mubarak gaan vandaag vragen om een verhoor van Maarschalk Tantawi... de leider van de militaire raad die Egypte op dit moment bestuurt. De verdediging wil hem horen over de aanklacht dat Mubarak opdracht heeft gegeven... om demonstranten op het Tagrierplein te doden. De eerste zitting verwierp Mubarak alle beschuldigingen, ook die van corruptie. Dit is het NOS Journaal, het door Alt Megens. Het debat in Engeland moet weer gaan over goed en kwaad, over de eigen verantwoordelijkheid, over moraal. Dat zei de Britse premier Cameron zojuist in een speech in een buurthuis in zijn kiesdistrict. Cameron ging uitgebreid in op wat er de afgelopen weken misging in Londen en in andere steden. Mensen uit alle lagen van de samenleving die ineens aan het plunderen en het vernielen sloegen. De premier zegt dat politici zich uit moeten durven spreken al maken ze zelf ook fouten. natuurlijk of course we're not perfect. Our marriages and relationships and families break down. We get things wrong. But politicians shying away from speaking the truth about behavior, about morality, this has actually helped to cause the social problems we see around us. We've been too unwilling for too long. To talk about what is right and what is wrong. Ja, de politiek heeft te lang gezwegen over goed en kwaad, zegt Cameron Jeppers, correspondent in Londen. Hieke. Ja, eh, normen en waarden, denk ik dan aan. Een lesje moraal, was dat het wat Cameron gaf vanochtend?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 En is daar ook geld voor? En Zijn er mensen voor om dat, uh, om, om dat te gaan invoeren, zo'n sociale dienstplicht? Nou, hij zegt dat uh, het in de eerste plaats niet om geld gaat... maar om uh, goede wil en om herverdeling van de middelen. Al die mensen die hebben gezegd, je gaat korten op de politie... en tegelijkertijd zie je dat de politie het met die rellen vorige week al niet aankal, uh, aankon... die heeft hij nu lik op stuk gegeven door te zeggen... we gaan de politie anders inrichten. Al dat bureaucratische gedoe van eindeloos achter het bureau zitten dat houdt op. De eeuwenoude politieke kreet, more bobbies on the beat, meer politiemensen op straat, belooft hij. En hij belooft ook uh, uh, het, het uh, afschaffen van uh, statistische resultaten die de politie moet halen om te laten zien hoe goed ze wel is. Hij zegt, ik wil ze laten afrekenen door de buurt zelf en door de resultaten die ze lokaal behalen met gekozen politie en misdaadcommissarissen.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 En 25.000 van hen overleefden dat niet. De eerste krans die wordt gelegd door premier Rutte... en staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. En die herdenking is rechtstreeks te volgen via de tv. Die uitzending is zojuist begonnen, 10 over 12 bij de NOS op Nederland 1. En u kunt hem ook bekijken op internet op nos.nl. De politie in Leeuwarden heeft gisteren in een woning het lichaam van een dode man gevonden. Een buurman alarmeerde de politie toen hij merkte dat er wel heel veel vliegen uit de woning kwamen van de man van 56. Hij is waarschijnlijk ruim een maand geleden overleden. Het lichaam is overgebracht naar het mortuarium in Leeuwarden en zijn familie is op de hoogte gebracht. Een kangeroe die uit een wei in Maarsbergen was ontsnapt, die is weer gepakt. Buren zagen de kangeroe lopen. En ze waarschuwde de politie. Nou, hij is over een 2,5 meter hoog hek uh, gesprongen. En de verhalen gaan dat hij ruzie had met lama's. De dierarts was gewaarschuwd en uh, die is ter plaatse gekomen. Werd hij aangeschoten. Nou, werd hij wat groggy. En vervolgens kon hij uh, dus uh, veilig teruggebracht worden naar zijn plek waar hij vandaan kwam. Een kangeroe die ruzie had met lama's. Ik hoor het ook voor het eerst. Sorry. Eigenaar uh, van Skippy die is op vakantie. Sport. Keeper Zemzilav, Titon, vertrekt bij Roda JC om aan de slag te gaan bij PSV. De Poolse keeper wordt straks in Eindhoven medisch gekeurd. Mocht hij daar goed doorheen komen, dan tekent hij een meerjarig contract bij PSV. Titon is daarmee de vierde keeper in Eindhovense dienst. En gaat de strijd aan met Isaacson, Casio Ramos en Calicinou. De overgang van Cesc Fabregas van Arsenal naar Barcelona is definitief. Vanochtend is de Spanjaard medisch goedgekeurd... Rond de 40 miljoen euro keert Fabregas terug op het oude nest. En er liep namelijk de jeugdopleiding van Barcelona... om in 2003 op 16-jarige leeftijd naar Arsenal te vertrekken. GELUIDEN. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De leden van de vakbond fnv Bondgenoten hebben het pensioenakkoord tussen het kabinet, de werkgevers en de vakcentrales verworpen. Bij het Indisch monument in Den Haag wordt op dit moment de capitulatie van Japan herdacht. En bij een serie bomaanslagen in verschillende steden in Irak... Zijn vanochtend tientallen doden gevallen. 14 over 12, exact. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1 de NCV en lunch. Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. m.imatching.nl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 Het is Radio 1, NCRV, -E. lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, met zendermanager Roek Lips van Nederland 3... kijken we vooruit naar de experimentele programma's in het kader van TV-lab. In het mediaforum Kees Gaatman, oud-hoofd, VPRO Radio... en tv-deskundige Bert van der Veer. Het gaat onder meer over zomergasten. Dat programma heeft volgens Volkskrant-recensent Jean-Pierre Gelers... zijn beste tijd wel gehad. De best bekeken aflevering ooit is van vier jaar geleden... Toen was Joris Luijendijk in gesprek met Linda de Mol... maar zelfs daarin stond 3,5 uur interviewen... niet garant voor een echt kijkje in de ziel. Ik moet als televisiemaker ja. kijken naar... Wat, hoe jij, wat, wat voor programma dit tot nu toe is? Nou, dan denk ik dat ik wel een aantal dingen gezegd heb... die mensen niet van me weten... maar dat nog steeds niet het achterste van mijn tong is. En wie wordt de nieuwscanner van week 33? Is het echt week 33? Ja... De eerste die het strijdperk van de Nationale Nieuwsquiz betreedt... is Paul Lempens uit Weert. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Het telecombedrijf Vodafone gaat televisie aanbieden in Nederland. En dat terwijl er al heel veel van die aanbieders zijn. Waar beginnen ze aan? Dat is de vraag. Bart Hofke, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de directeur consumentenmarkt van Vodafone Nederland. Wat zijn de plannen eigenlijk van Vodafone? Nou, Vodafone gaat uh, televisie, internet en telefonie diensten aanbieden over het glasvezelnetwerk. En wat kunnen we dan verwachten op dat punt? Nou, wij gaan, uh, wat we eigenlijk doen is: we zien dat, je, dat uh, zeg maar de, de grenzen tussen vast en uh, mobiel sowieso vervagen. En dat is ook, het heeft ook met, uh, met televisie zie je dat. Op mobiel is het al heel gewoon dat je naar YouTube-filmpjes kijkt hè, of op je, op je tabloid. En eigenlijk gaan we, die, gaan we dat helemaal integreren in het uh, vaste aanbod. Maar dat betekent dus dat je bij wijze van alles wat er op tv wordt aangeboden... straks ook op je iPad kan krijgen via Vodafone? Ja, nou, je kunt op je iPad of op een andere tabloids... Kan je, kan je in huis overal naar elke zender kijken. En straks kan je er ook mee naar buiten lopen en uh, achterin in de auto gaan zitten... en uh, gewoon verder kijken. Ja. Dus het gaat in dit geval vooral om de doorgiften. Uh, we, we moeten niet uh, bedenken dat u ook zelf nog programma's gaat maken. Dat gaat niet gebeuren. Nee, maar wij hebben gewoon contracten met, met alle netwerken... met alle tv-zenders en uh, dat, dat bieden wij aan. We gaan niet in eigen tv-zender beginnen. Nee. Ja. Je hebt er nu al een paar hè, die dat ook doen, dus dat zijn concurrenten van nu. Wat is het voordeel van Vodafone? Nou, wij, eigenlijk uh, verschillende zaken. Dus ten eerste, wij, wij gebruiken onze mobiele expertise... en die gebruiken wij in dit aanbod. Hè. Dus dat ga je zien in de, in de pakketten die we aanbieden. En een ander punt is, uh, we hebben op dit moment onze... De uh, al heel goed op orde met mobiel. Daar gaan we nog veel verder in investeren om dat echt helemaal perfect te krijgen. En die klantenservice die, uh, krijgen natuurlijk ook de, de klanten die bij ons uh, de vaste dienst afnemen. Ja. En uh, u, u hebt er onderzoek naar gedaan, dus dit is de toekomst eigenlijk? Ja, we hebben er onderzoek naar gedaan. En we geloven inderdaad dat we net dat onderscheid kunnen maken. Uh, we, gaan, we gaan het allemaal... Bij ons staat echt de kwaliteit voorop. Uh, we gaan het gewoon aanbieden. In eerste instantie op onze eigen huidige klantenbezal. En, en we gaan ervan leren. En elke keer als we, als we weer een, uh, iets nieuws hebben... een gadget nieuw hebben of, of iets uh, wat klanten waarderen... gaan we ermee verder. Ja, duidelijk. Dank voor de uitleg. Bart Hofker, directeur consumentenmarkt van Vodafone Nederland. Bij veel lokale omroepen is er iets mis met de antenne-installaties. Dat zegt het agentschap Telekom, die het gebruik van radiofrequenties controleert. Ze zijn vaak niet goed gericht, staan te hoog of te laag... of op een ongelukkige locatie. Volgens een woordvoerder is het geen onwil, maar een gebrek aan kennis. Bij lokale omroepen zitten vaak enthousiaste vrijwilligers, zegt hij... die niet altijd goed op de hoogte zijn van de technische voorschriften... al dus de woordvoerder van het agentschap. Top Gear-presentator Jeremy Clarkson is boos over de onthulling van een oud-medewerker van dat programma. Die beweert namelijk dat 80% van alle autoritten, stunts en testen in het programma niet door de presentatoren zelf worden gedaan. Er wordt wel gesuggereerd dat ze er altijd zelf achter het stuur zitten, zoals hier bijvoorbeeld met het testen van een Lamborghini. Hier wordt gesuggereerd dat Clarkson de Lamborghini... met een snelheid van 333 km per uur heeft bereden... terwijl volgens de oud-medewerker het echte snelle werk... werd gedaan door Formule 3-coureur Aaron Scott. Volgens Clarkson is het allemaal onzin... en doen ze de meeste ritjes gewoon wel zelf. Maar een woordvoerder van de BBC heeft intussen bevestigd... dat Top Gear vaak professionele coureurs inzet... want, zegt hij, daarmee kunnen we stunts in één teken opnemen... en dat scheelt veel tijd en geld. Ontdekt worden via YouTube is tegenwoordig heel normaal. Kijk maar naar Justin Bieber en S.M. Dentes. Nancy Johnson, een vrouw die voor de Amerikaanse luchtmacht in het Midden-Oosten zit... gaat dat waarschijnlijk ook meemaken. Ze heeft Adele's Rolling in the Deep gecoverd. Nadat hij dit had gehoord heeft de presentator van de Amerikaanse versie van The Voice contact met deze vrouw opgenomen... en gevraagd of ze auditie wil doen voor het nieuwe seizoen. Dat nieuwe seizoen is vanaf februari volgend jaar weer op de Amerikaanse zender NBC te volgen. In Engeland hebben ze 14.000 mensen een nieuwe geweldige zonnecrème besteld... die de kracht van de zon zou verdrievoudigen. De crème zou ervoor zorgen dat je supersnel bruin wordt en donkerder dan ooit tevoren. Heel handig, moeten veel Britten hebben gedacht... want duizenden mensen hebben dus het spul besteld via een website. Maar in plaats van een potje crème kregen ze allemaal een e-mail... met informatie over huidkanker. Het bleek een hoogste te zijn van een bedrijf... dat meer bewustzijn over huidkanker wil creëren. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, is De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. In 1969 was op 15 augustus vandaag dus de aftrap van het driedaagse hippiefestival Woodstock. Het Amerikaanse festival werd georganiseerd op het terrein van de boer Max Jasger. De arme man wist eigenlijk niet wat hij zag. In plaats van de verwachte 200.000 bezoekers kwamen er ruim 400.000 mensen op dat festival af. Toch sprak hij de menigte met verve toe. Te beginnen met de legendarische woorden, ik ben een boer. Ik ben een boer. I don't know how to speak to 20 people at one time, let alone a crowd like this. This is the largest group of people ever assembled in one place. But above that, the important thing that you've proven to the world is that a half a million kids, and I call you kids because I have children older than you are, a half a million young people can get together and have three days of fun and music and have nothing but fun and music, and I got pleasure for it! Duidelijk de stem dit van Janis Joplin op Woodstock, dus een van de vele top-ex die daar was gestrikt. Uh, daarvoor dus die Max Jazzger, die iedereen welkom heette en hij zei dat, het publiek, uh, dat hij dat publiek zag als zijn kinderen. Hij sloot af met de legendarische woorden waarmee Woodstock zo bekend is geworden. Althans, dat was waarschijnlijk zijn bedoeling. Hij riep op tot drie dagen fun en muziek, dus plezier en muziek. Maar de officiële slogan luidde, three days of peace and music. Hoe dan ook, plezier en muziek hebben de bezoekers wel gehad. Het festival wordt door velen nog steeds gezien als het meest legendarische ooit. Lunch met Jurgen van den Berg. Kijken of er nog een beetje legendarische tv-programma's aan zitten te komen deze zomer. De 24 uur programma's die gemaakt worden in het kader van uh, TV Lab. 24 uur, 24 programma's die worden er gemaakt. Uh, in het kader van TV Lab, die zijn bekend. Uh, TV Lab is dat podium voor programmamakers om vernieuwende, afwijkende en creatieve programma's en pilots aan de Nederlandse kijker te laten zien. Het gaat dit jaar om 19 producties van eigen bodem en 5 buitenlandse producties. Vanaf 29 augustus een week lang te zien dus op Nederland 3. En bij mij is de netmanager Roek Lips om alvast een klein tipje van de sluier op te lichten. Welkom. Dank je. Wat kunnen we dit jaar verwachten? Uh, nou, Als ik het met de eerste twee edities vergelijk, dan is er dit jaar vooral nog meer interactiviteit te zien bij de programma's. Als ik het even over alle programma's heen bekijk. Dat was ook een beetje de bedoeling ook, toch? Ja, we willen met deze week dat ook heel graag uitproberen. Dat we ook uh, inzicht willen hebben van wat vinden mensen leuk om te doen. Uh, wat vinden ze leuk op het gebied van interactiviteit. Dus los van dat het gewoon allemaal nieuwe programma's zijn... is die, uh, ja, die toenemende manier van om echt zelf ook met een programma bezig te zijn... Uh, ja, dat neemt alleen maar toe. Ja. Ja. Kan je over wat titels noemen? Ja, ze zijn allemaal bekend. Hè. Dus, uh, uh, uh, het, het grappige is overigens wel dat van, voor heel veel titels geldt... dat het voor mij ook verrassend en nieuw is. Uh, wij zien de programma's ideeën op papier. Maar een goed idee op papier is nog niet altijd een goed programma. Hè. Dus het is voor mij ook uh, ja, spannend wat eruit gaat komen. Uh, er zijn een aantal titels die, uh, ja, die, waar ik echt veel verwachting van heb. Uh, de Troscom werd een nieuw muziekprogramma. Kamer 9, waarin uh, bands uh, worden opgesloten 24 uur op een locatie in het buitenland. En die verplichten zich om binnen die 24 uur... met een hit naar buiten te komen. Dus en, er staat heel veel druk op. En die zien we dan op het Songfestival volgend jaar? Nou, je weet waar <laughs> we dat gaan zien. Uh, dat hangt van John de Mol af, denk twee, ik. Dan. Twee programma's in één ja. misschien. <laughs> uh, dat is een leuk en, idee, Maar, maar er, zit ook een, er zit ook een twist in. Dus elke, uh, elke band wordt ook met een verrassing gecon, uh, geconfronteerd. Een ander programma wat, denk ik, echt nieuw is... is een presentator die heel veel volgers op Twitter en Facebook heeft. Die gaat zich helemaal door zijn volgers laten leiden met een reisprogramma. Dus die gaat naar een bepaalde stad toe, dus een programma van BNN. En in die, als die in die stad is aangekomen, vraagt hij aan zijn volgers... waar moet ik naartoe? Waar moet ik eten? Wat moet ik hmm. gaan doen? Dus een hele interactieve manier zeg maar, om een reisprogramma te maken. Nu zie je een reisprogramma, dat is allemaal van tevoren geproduceerd... prachtige reizen, ja. ze gaan overheen, maar nu laat hij zich verrassen... en, en laat het eigenlijk van het publiek afhangen. Ja, volgers, ja het publiek bepaalt echt de inhoud zeg maar, van, van dat programma. Dus daar komt die interactiviteit weer ja. heel erg naar voren. Ja. ja een ander programma is uh, Restart. Dat is uh, denk ik ook echt nieuw. Uh, het programma begint al een week van tevoren op uh, Facebook. Je kan nu op Facebook al gaan kijken, uh, nu we het erover hebben. En er zijn een aantal mensen gecast. Die, uh, het is een vorm van drama. Het, is, het gaat over relaties. Het is heel moeilijk eigenlijk om het zo uit te leggen. Uh, maar dat het helemaal al van tevoren te volgen is via internet... is denk ik wel een hele nieuwe component die erbij komt. 24 titels, zei ik al, dat is veel in vergelijking met voorgaande jaren, toch? Ja, het eerste jaar hadden we 19 titels. Het tweede jaar 18 titels en dit jaar 24. En er zijn nu ook dus buitenlandse programma's bij? Ja, wat nieuw is, het is ook een soort pilot nu in het buitenland inmiddels geworden. Met name de ZDF, de Duitse publieke omroep. Die gaat ook een hele week tv-lab op de Duitse televisie brengen. Wij hebben daar een aantal titels van uitgekozen die we in Nederland gaan uitzenden. En zij hebben een aantal titels vanuit Nederland... Uitgekozen die ze weer in Duitsland gaat uitzenden. Ja. En zo doet België mee, uh, Slovenië doet mee dit jaar. Nou, we gaan kijken of we het op die manier ook een, uh, een Europees project kunnen maken. De telefoon is uh, Ian Gin van de. Oh, die is er niet, begrijp ik. De, die had beloofd dat hij even aan de telefoon zou komen. We gaan hem nu bellen. Ian Gin van de VPRO van het programma Take Ten. Dat is een uh, transmediaal programma. Even horen wat dat dan ja. is. Hoe, worden die, uh, hoe gaat die beoordeling nou uiteindelijk? Want we zien dit allemaal straks en dan. Uh, je bedoelt de beoordeling naar afloop van ja, de week. Wanneer wordt ja. een programma echt een programma? Dat hangt van veel dingen af. Maar heel belangrijk in deze week is dat iedereen die zich aanmeldt... voor het recensente panel, het TV-lab-panel... Uh, via de website van TV-lab, uh, die kan een stem uitbrengen. Je kan zeggen wat je van de programma's vindt. Je kan een rapportcijfer uitbrengen. En dat, ja, dat wegen we heel zwaar mee zeg maar, in de eindbeoordeling van de programma's. Ja. Nou, hij is er toch nu, Ian Gin van de VPRO. Goedemiddag. Goedemiddag van het programma Take Ten, een transmediaal programma. Wat is dat? Dat uh, klopt, Take Ten. Een uh, transmediaal programma is uh, een dat uh, maakt gebruik van de uh, verschillende mediekanalen... dat uh, we hebben uh, om uh, uh, um ons heen... om een verhaal op een gestructureerde, gestructureerde manier uit uh, te zetten. Dus niet alleen uh, opnieuw eenzelfde verhaal te posten op Facebook of een andere site... maar gedeelte van verschillende delen van het verhaal zijn uh, uitgezet over verschillende uh, kanalen. Ja, precies. Dus je moet eigenlijk op al die sociale media moet je iets van het verhaal te, te, te weten komen. Ja, je hoeft niet al die verschillende uh, kanalen te gebruiken. Wat je ziet op televisie is één geheel, uh, maar er zijn... Uh, bij Take 10 bijvoorbeeld, de uh, um, website dat uh, wordt uh, ontwikkeld met ons uh, uh, door VPRO Digital uh, geeft veel meer informatie en ook de mogelijkheid voor viewers, kijkers um, direct te kunnen reageren. En, en wat zit er in die eerste aflevering? weet je dat al? Ja, uh, yeah, nou, we zitten uh, momenteel met de redactie om, uh, over twee mogelijke uh, onderwerpen. Eén zijn die, uh, al die rellen uh, en uh, uh, social onrust, dat gebeuren momenteel ook in Engeland en nu ook in uh, San Francisco. En hoe omgegaan is met social media uh, en uh, toegang tot tweets enzovoort. So forth. Dus dat is één mogelijkheid. En and de andere zijn die, ja, um, yeah, die zogenaamde uh, zombie sightings, dat dat uh, plaatsvindt in, uh, in Amsterdam. Er is een nieuw site, dat is online gekomen vanochtend uh, door een door een, een, een um, groep uh, burgers, dat heet uh, zombiealarm.nl. Um, en yeah, op die site beweerden uh, die de burgers, er zijn zombies uh, gezien in Amsterdam... en wij, wij uh, nemen dat meer en meer serieus momenteel. Oh, echt waar? Ik kan niet wachten tot ik het zie. Ja, nou, ik, niet, uh, ik kan niet voorstellen dat wij zijn echt zombies zijn, maar er zijn mensen. Je zit, me uh, niet, je zit me niet in de maling te nemen, hè, Jun? Nee, niks. Laat maar... Uh, Het no, uh, is een uh, uh, bewering van een an aantal burgers. Ja, natuurlijk. Right, uh, en uh, uh, uh, momenteel zoeken wij uit wat uh, um, uh, mogelijk uh, waar is van dit. Onze, yeah. onze presentatrice, uh, uh, we werken met Clary Polak, Ze so yeah. is de uh, presenter voor ons. Uh, wij nemen de uh, bewering van de burgers serieus. En mm. um, gaan we dat onderzoeken en... Voor die, voor die uh, tv-lab hebben wij een beslissing van welke, welke uh, kant we ingaan. We gaan het allemaal wel zien. En als Clary Polak erbij betrokken is, dan is het zeker waar. Dankjewel voor de uitleg, Ian Gin. Ja, klinkt heel vaag dit, maar uh, we gaan wel eens even kijken wat het, uh, wat het dan wordt. Het is een van die 24 programma's. Um, je hebt net gezegd hoe dat gaat. de selectie is er nog een trend in te ontdekken. We, we deden ook het radiolab. En dan ging het heel veel over de dood ineens. Nou, uh, tre zo'n trend zie ik niet. Wat wel opvallend is, dat he, ik benadruk het net zelf al een beetje... He, van die interactiviteit. Als ik van een trend zou spreken, dan is het opvallend... dat zeker televisiemakers op het ogenblik heel erg bezig zijn... met het uh, nadenken en het kijken van hoe je die interactiviteit op televisie... nu echt van toepassing kan laten zijn. En, en de omroepers, die blijven ook gewoon? Uh, dat wordt verder uitgebouwd. He, dus we hadden vorig jaar voor het eerst dat we de omroepen weer terug hadden... Uh, tussen de programma's in. Die konden programma's dus aankondigen. Maar ze konden ook al vast he, kijken van wat vinden mensen van programma's... die in, in die week zijn uitgezonden. Uh, dat concept wordt nu verder ontwikkeld. Uh, we komen met het hele project nu live vanuit Amsterdam. Uit dezelfde studio waar de wereld draait door vandaan komt. Daar kan het publiek zich ook voor aanmelden. De makers van het programma's zullen daar aanwezig zijn. Uh, het publiek kan daar ook in gesprek... Uh, met de makers over het programma's. En die omroepers zullen daar ook aanwezig zijn. Dus het wordt een heel live project, zou je kunnen zeggen. Vanaf 29 augustus, een ja. week lang te zien op Nederland ja. 3. Sommige dingen al van tevoren een beetje. Ja. Roeklips, dankjewel voor de uitleg. We gaan uh, allemaal kijken en we zijn benieuwd naar uh, nieuwe creatieve ideeën. Uh, Dorald Megens, zit dat van die zombies al in het nieuws of niet? Uh, nee, zombies heb ik uh, niet in, uh, de, in de minuut okay. zitten. Nou, okay. laten we luisteren. Radio 1, het NOS Journaal.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 De leden van FNV Bondgenoten hebben het pensioenakkoord tussen het kabinet, de werkgevers en de vakcentrales verworpen. 96 stemde tegen. Het bestuur had het pensioenakkoord met een negatief advies aan de leden voorgelegd, omdat het te weinig zekerheid zou bieden. In Egypte is het proces tegen oud-president Mubarak hervat. Hij ligt opnieuw op een bed in een kooi. Andere aangeklaagden, onder wie twee zoons van Mubarak, zitten ook in die kooi. Oud-president wordt er onder meer van beschuldigd dat hij opdracht heeft gegeven om betogers op het Tagrierplein te doden.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 Vanavond is er weinig bewolking en koelt het snel af. De minima liggen tussen 9 graden in Groningen en 13 in het zuidwesten. Lokaal kan er mist ontstaan. Later in de nacht neemt de bewolking toe. Morgen is het wat meer bewolkt dan vandaag en vooral in het noordwesten valt er regen. In de middag komt er weer behoorlijk wat ruimte voor de zon. Er waait een matige zuidwestenwind en het wordt ongeveer even warm als vandaag... met 19 graden op de wadden tot 23 in het binnenland. Woensdag en donderdag wordt het met 22 tot 26 graden duidelijk warmer. Vooral donderdag is er kans op enkele stevige buien. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Kees Schaapman, journalist, oud-hoofd, VPRO Radio en Bert van der Veer, tv-deskundige. Welkom allebei. Dank je. Bert, even over waar we het net over hadden. Uh, Roek zoals we weer voor het tv-lab. Voor het derde jaar nu. Ja. Uh, je hebt even naar die site gekeken waar die, waar die ideeën op staan. Heb je er iets tussen gezien waarvan je dacht nou, dat heeft potentie ja, weet je, het is wel een heel erg bomen door de bos uh, verhaal. En Ook als de interactiviteit zo belangrijk wordt, dan word ik altijd een beetje ballorig, Want dan denk ik, ik, wil gewoon een goed televisieprogramma. Dit, dit VPRO-verhaal, dat begreep ik eerlijk je... uh, Snotfall, ik maar Ik ook niet, en dat kan niet alleen aan de taalbarrière hebben gelegen. Uh, <lacht> maar, uh, ja, er was er één, en ik ben de titel eerlijk gezegd even kwijt... maar als je naar de promo keek, dan was het net de telefoon, Kun je je de Foon herinneren? Wat ja, ja. uh, ooit op boven even door zijn en wat vrienden bedacht is. Een hoop gerennen en een hoop gedoe. En ik had in mijn, mijn column in uh, HP de tijd daar een beetje een badinerend stukje over geschreven... Uh, en kreeg toen een hele boze mail van de makers. Zodat het in tegendeel juist meer een satire was op dat soort uh, gebruik van sociale media. Dus sorry, ik weet even niet meer hoe het heet. Maar nee, dat nee. is iets waar ik me dan wel op verheug. Want satire kun je niet genoeg hebben. Kees, heb jij iets gehoord waarvan je dacht. Nou, daar ga, ga ik eens voor zitten? Ik heb eerlijk gezegd niet goed geluisterd. Dan moet ik tot mijn ah, schuld bekeken. Uh, okay, uh, ja, we uh, hebben dus dat seksistische programma. I, van ik vind wel goed om even te zeggen. dat volgens mij het oorspronkelijke idee van, vanaf de radio komt. We zijn al jaren geleden begonnen met Radiolab. Uh, uh, en, en uh, daar dat een aantal jaren succesvol gedaan. Hmm. Dus zo vaak komen dan ja. goede ideeën bij de radio... die worden Zierig. doorvertaald naar televisie. Ja. En, maar jij zegt dat, dat van Maxime Hartman is toch ook in dat kader begonnen? Ja, ja, dat, ah. is dat, ja. Was, dat was een, een paar die ja. het heeft gehaald. Dus ik, ik, ik weet eigenlijk niet precies hoeveel... Van die dat kan natuurlijk niet meer dan twee of drie zijn die, die het uiteindelijk echt gaan maken. Maar goed, dat is dan ook meegemaakt. Maar wat hij net noemde, dat is zo'n programma van de tros met zo'n zo band in een hotelkamer. Daar zie ik ook wel iets mee gebeuren. Dat lijkt me wel spannend om te zien. Ik ben blij dat jij je daarop verheugt. Ja. <lacht> jij weer niet. <lacht> goed. Um, laten we het hebben over Anders Breivik. Uh, strikt geheime operatie. Uh, hij moest terug naar dat eiland uh, Utoya met de politie. Mensen om uh, ja, een soort reconstructie daar uh, van commentaar te voorzien. Um, Kees, je hebt die, die foto's ook al gezien, de beelden. Wat, wat vond je ervan? Dat, dat, dat, ze wilden dat eigenlijk geheim houden natuurlijk. Ja, Dus ik, ik vond het schokkend om de beelden te zien. En ik vond het goed dat ik ze kon zien. Dat, dat lijkt een paradox. Maar, maar uh, uh, ik vind het goed dat de journalistiek zijn werk doet... En eh, als, het is de taak van de autoriteiten als ze dingen geheim willen houden... om ze geheim te houden. En het is onze taak als journalisten om dingen naar buiten te brengen. Hoewel ik besef dat, dat het voor veel mensen buitengewoon schokkend moet zijn. Vooral voor mensen die erbij betrokken zijn om die beelden te zien van Breivik. Die daar dezelfde gebaren maakt, de, de houdingen aanneemt... van hoe die mensen ja. uit het water geschoten heeft. Dat, dat, ja. dat zijn buitengewoon indringende beelden. Het was de bedoeling dus om het geheim te houden... maar de journalisten zijn daar toch achtergekomen. Heb je dan een verantwoordelijkheid? Moet je dat wel of niet laten zien? bijvoorbeeld? Nee, daar hoef je, daar hoef je volgens mij geen over na te denken. Ik bedoel, je bent daar, je maakt foto's, je maakt video. Uh, en uh, en dat, heeft, dat heeft zich daar acht uur lang uh, afgespeeld. En het lijkt me gewoon uh, goed journalistiek... Uh, normaal journalistiek werk... om ja. het vervolgens ook aan de wereld uh, te verspreiden. Het is iets anders wat de media daar vervolgens mee doen. Ik keek wel raar op dat de Volkskrant... het zo groot op de voorpagina ja. bracht. Ja, dat is de vraag natuurlijk altijd. Moet je het dan bescheiden en klein brengen? Ik, ik bedoel, mij lijkt de, de fundamentele keuze of je het brengt. Ja. En zo er zijn zaken... Kijk, als je, er zijn zaken waar je denkt dat moet je niet doen... Iemand die in een uh, auto-ongeluk be bekle mm -hmm. beklemd zit en door de, de brandweer uitgezaagd moet worden... moet je die full face in beeld brengen, dat soort zaken. Maar dit, daar heb ik ook geen enkele twijfel over dat je dat moet publiceren. Nee. Uh, de politie heeft niet uh, kunnen voorkomen dat, het, uh, dat de operatie is uitgelekt. Uh, nou ja, dat, dat is goed werk natuurlijk van de journalist geweest. Jessica van Spengen, een van de verslaggevers van de NOS, die maakte een bijdrage voor Radio 1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 Ja, Kees Gaatman, er wordt een beetje de indruk gewekt alsof ze daar live bij is. Ja, dit vind ik dus wel over de schreef. Laat, laat ik een bekentenis doen. Ik heb, ik heb zelf in veel ernstiger mate dan hier ook die, ook die fout gemaakt. Ik heb in de jaren tachtig twee weken in west gezeten in de tijd dat hij mensen ontvoerd werden en, en maanden, zo niet uh, jaren vastbleven zitten... er bijna daar eigenlijk geen journalisten meer waren. Elke stap die ik deed werd ik door um, lijfwachten omgeven. En eigenlijk het meest beklemmende daar was... dat daar, ondanks de burgeroorlog was de stilte van die, die, en het mm. feit dat er niks gebeurde. Ik monteerde daar een radiouitzending over. En degene die me hielp bij de montage, die zei toen ik klaar was... Um, ja, je weet niet dat daar een burgeroorlog aan de gang is. Je moet toch die sfeer opwekken. En eh, die, maar met mijn instemming, eh, monteerde daar voor toen... het geluid van mitrailleurs en ontploffende bommen. Daar geneer ik me nog voor. Ik heb er geen één reactie op gehad. Ik had me eigenlijk moeten hebben. Ik had, de, <laughs> ik had genageld moeten Bekend worden. Is. Want het is... Iedereen vond je betrouwbaar, case toen nog. Ja, nou, ik beken het nu. Dat ja, is ja. een van de twee grote... De andere, daar ik over, één van de twee oh, grote blunders... Die horen volgende keer. ...als journalist gemaakt heb. De, ja. Nee, dat vind ik echt gênant slecht. De, de, de, de, uh, je mag geen suggestie wekken. Wat je, wat je als feiten... En hier wek je een suggestie. Je, je, van dat je bij iets aanwezig bent oh. waar je niet bij aanwezig bent. Bert, kan dit? Ja, je ligt natuurlijk altijd wel een beetje de werkelijkheid uh, als journalist. Je geeft je eigen interpretatie aan... En... Ja, dan wordt er ook nog gezegd van dat het echt wel het klotsende water rond dat eiland is, geloof ik. ik het goed ja, maar dat had ook inderdaad maar op de... Op het, is, het is, laat ik zeggen, het is in ieder geval minimaal doorgeschoten creativiteit. Ja, en, goed, goed, goed. en waarschijnlijk niet zulke nette journalistiek. Goed. Of zou hadden er gewoon even bij moeten zeggen, misschien heel duidelijk. Ja, maar dan doet het toch af aan aan. Ik, ik bedoel, wat is je bedoeling ermee? Vroeger had je bij de, de vroeg had je bij de Vara een studio met knerp en ge, met, met een klein deurtje. Dan kon je het geluid de van piek van Ja, precies. Dat gebruik je niet in een reportage, dat is, nee, dat is fictie. Nee. Kunnen jullie nu ook een mitrailleur onder zetten? We dan ja. niet nee, ja. <laughs> Laten we het hebben over zomergasten. Uh, daar zat gisteravond Lilian González Hokang, jurist, mensenrechtenactivist. Uh, zij was een zomergast. Bert, was de mooie uitzending, vond jij? Uh, nee, ik vond het, uh, vond het de minste van, uh, van, van die ik tot nu toe gezien heb. Wat, wat alles te maken had... Er ja, werd in het begin wel gesteld dat ze in ieder geval veel televisie had gekeken vroeger. Daar was eerlijk gezegd in de uitzending erg weinig van te merken. Het waren mij iets te veel speelfilms en, uh, en nieuwsreportages. En uh, mevrouw formuleert buitengewoon mooi en goed. Maar is ook wel een beetje een trage, moeizame spreekster. Ja. En dat, daar heb ik dan ook wel even last van, moet ik eerlijk zeggen. Kees? Nou, ik, ik vond het van de, de drie die ik gezien heb, de, ook, ook de minste. De, maar de twee daarvoor vond ik buitengewoon goed. Ik vind dat uh, Jellebrand Korstius dat echt heel erg goed doet. Er is een tijd geweest dat ik dacht. Um, zou je niet met zomergasten moeten stoppen... want je moet een feest op het hoogtepunt verlaten... op het moment dat het het, het beste is. Maar, maar die mening heb ik herzien... door de manier waarop Jellebrand Kostius het doet. Ik vind dat hij het heel goed mm. doet. En vooral en dit nog... seizoen. Ik bedoel, Het heeft echt, echt geholpen dat, dat, dat hij nu wel uh, de fragmenten bekijkt... en wel wat beter weet waar hij het over heeft. En dat niet alleen, maar ik vind, vind zijn, zijn empathie die hij sowieso al had... Die, die wordt nu ook een beetje omgezet in ook wat van jezelf te durven laten zien. Uh, We herinneren ons het gesprek van vorige week met uh, Stef Vaas... als ik het goed heb. Ja wat over de zelfmoord van haar man ging. En dat, dat opende die echt. Want Ik heb het ook in mijn eigen leven meegemaakt. En dat vind ik een ja. prettige manier van, van interviewen op z'n ja. avond. Jezelf niet helemaal verstoppen, maar... En ook, ook... niet nadrukkelijk zichzelf naar voren. Hij heeft nee, zich niet, maar nee, precies, hij loopt er ook heel snel van weg. Maar to even toch gaan, toch maar. is er op zijn rol ook wel kritiek. Vanmorgen Jean-Pierre Geel in de volkshand. Die, uh, nou, die vindt sowieso dat zomergasten gasten wel... Uh, nou, dat het nu wel eens een keer gebeurd mag zijn. Maar die heeft ook wel kritiek op het, op het weinig doorvragen... af en toe van Jelle Brandt korsjes ja, weet je, beetje, iedere interviewer heeft zijn, zijn eigen stijl. En hij is niet dat type interviewer. Ik vond die kritiek overigens heel gematigd van, van Jean-Pierre uh, uh, Gele, Maar het is waar, hij, hij ging er niet hard in, om het zo maar te zeggen. Ik vraag me af of dat geholpen had trouwens. Ik vond het bezwaarlijker dat, uh, dat Jean-Pierre het. het, het het had over de urgentie, dat zomergasten geen urgentie meer heeft. Nou is dat, uh, zoals je weet ben ik ook nog regisseur van Paul Witteman en kom ik ook nog wel eens in dit programma, Dan is het woord urgentie al iets waar ik helemaal, uh, helemaal gek van word. Want dat betekent kennelijk een dringende reden om ergens aandacht aan te besteden. Nou die is er gewoon heel vaak niet in de journalistiek. Maar wat ik nou juist zo prettig vind van zomergasten is dat het geen urgentie heeft. <laughs> dat, dat, het dus dat, gewoon... is dat is het, uh, eigenlijk het unieke van dat programma? Ja, dat het precies. Juist... Dat, dat hoeft niet te gaan over datgene wat, wat er nu speelt op dit moment. Ja. Ja, natuurlijk zou het prettig zijn geweest als je op dit moment een hoofdcommissaris van politie had gehad die, die, die, die, die ook over Londen. Maar dat kun je zes maanden geleden niet bedenken. Dus laat het alsjeblieft blijven wat het is. Namelijk gewoon een een beschaafd uh, gesprek op de zondagavond. Ja. Uh, ook dit programma is uh, moderner geworden door die interactiviteiten. Je kan nu op je laptop uh, of op, op je iPad, weet ik het allemaal hoe dat heet... Uh, kan je uh, nog een tweede scherm gaan volgen en allerlei links uh, vinden. Heb je daar mee gedaan of niet? Dat trek ik niet meer, moet ik je bekijken. Je kijkt gewoon één ik naar het, buik, het Om geconcentreerd naar een programma te kijken, daar ben ik al behoorlijk mee bezig. En dan nog een laptop op mijn schoot, dat zou voor mij alleen negatief werken. Maar ja, dat ik, zal ik, ik, mij ik heb het eventjes gedaan, vijf minuten, maar ik bedoel, ik, ik begin zo langzamerhand een beetje iemand te worden... die, hoe groter de mogelijkheden zijn, hoe meer ik mijn beperkingen opleg. Laten we nog even hebben over. Jij stipte dat net al even aan over, over Londen. Uh, Phoenix, dat is een, een, een urban zender in de grote steden, met name ook. Uh, de eindredacteur daarvan heeft een heel artikel geschreven op de website. Dat er volgens haar vier redenen zijn waarom er een grote kans is dat ook in Nederland dit soort redden kunnen uitbreken. En schuldig daaraan is onze gedoogregering, zegt zij. Um, bovendien zegt ze in een heel klein bijzinnetje nog even dat het uh, opheffen van zo'n Phoenix bijvoorbeeld daar dan ook aan bij zou kunnen dragen. Uh, Je hebt het stuk gelezen, Bert, of niet? Ja. Wat voel je ervan? Nou ja, die gedoogde regering. Daar weet ik niet zo vreselijk veel van wat ze daar eigenlijk precies mee bedoelt. Maar ik vind. Het is zo langsmiddag ook wel zo dat. iedereen die in de gelegenheid is om een bepaald nieuwsfeit. ten eigen bate te gaan gebruiken, slaat daar wel onmiddellijk heel hard op aan. Dat hebben we eigenlijk ook wel met, met Noorwegen ja. gezien, waar mij net iets te veel mensen probeerden. De, de PVV-kant ook, ook daar schuldig aan te maken. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik absoluut niet het gevoel heb... dat uh, straattuig minder straattuig wordt als ze uh, gesubsidieerd folkloristisch gaan dansen. Dat uh, gevoel nee. wil bij mij niet in. Kees? Ja, ik begin ook een beetje genoeg te krijgen van alle pseudo-sociologen en massapsychologen. Het zal allemaal wel wat er aan verklaring komt. Ik, ik was toevallig in, in Londen die daar. De, de, uh, en ik heb daarna alle verklaringen gehoord. Dus ze lekken me allemaal even logisch. En, en ik heb er allemaal even weinig aan. Wat mij wel opviel in Engeland, wat ik, wat ik redelijk goed ken. Ik was niet alleen in Londen. Ik, ik vind dat Engeland iedere keer dat ik daar mee kom, meer verpapert. Dat je dat. dat uh, uh, uh, en ik, ik was ook buiten Londen, maakte een wandeling... zoals je dat daar zo mooi kan doen, langs de velden, langs de schapenwee. En er stonden op alle schapenwee stonden bordjes dat de schapen gechipt waren... dat ze in de gaten ja, ja. gehouden werden met camera's. En het blijkt dat de veediefstallen ontzettend toenemen. En ik dacht even, het lijkt wel of we terug zijn in de tijd van Billy Kent. Ja. of we teruggaan. het uit de, de, de stad en uit het land ja, ja. Maar ik zeg niet dat verpaupering de oorzaak is van die rellen. Ja. Het, het is met de makkelijk om, om zo nee, nee, opstel nee, Ik denk zeker, zeker dat met, met meer culturele subsidie verpaupering niet tegen te gaan valt. lijkt me ook. Beetje, een beetje ver gezocht ja. allemaal. Dank jullie wel voor de bijdrage aan dit mediaforum. Dat waren ze, Kees Schaapman en Bert van der Veer. Zometeen gaan we beginnen aan de Nationale Nieuwsquiz. Een nieuwe week. Paul Lempens uit Weert is er. En er is ook een nieuwe Radio 1 CD. En die is van good old John Hyatt. Zijn nieuwe album heet Dirty Jeans en Mudslide Hymns. Over cowboys gesproken. Hier is Adios to California. Smoky room and Finn outlast the night howling out the moon living in the canyon then, hang down Hannah and whiskey gin dirty jeans and mudslide hands and all began with some so adios to California nothing someone coming for California John Hyatt is dus terug met een nieuw album. De man die ooit begon in een liedjesfabriek. Hij schreef die liedjes dus voor anderen. Gewoon s morgens met de fiets naar het werk. Trommeltje brood onder de snelbinder. En de hele dag liedjes schrijven. Toen dacht hij, ja, dat kan ik zelf ook. En zo is het gekomen dat hij zelf ook is gaan zingen. Nieuw werk dus van hem. We gaan beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Dat doen we met Paul Lempens, 37 jaar, uit Weert. Welkom, eerste kandidaat Dankjewel. deze week. Um, zit in de gemeenteraad, hè, in Weert? Ja. Voor de... Voor de Socialiste Partij, SP. En die heb je ook in de Kamer op gezeten? Ja, tot vorig jaar. Uh, ik heb er vier jaar in gezeten in de tijd dat we 25 zetels was, hadden. Uh, ik was nummer 25 en uh, nou, het was nog een verrassing dat ik was gekozen. Want er waren tien nummers 25, ingewikkelde berekening. Maar uh, ja, ik heb dus de eer gehad om dat vier jaar in te zetten. Ja. Ja. Het gaat nu wel goed, toch, in de peilingen? Ja, het gaat, uh, gaat goed. Het gaat vooruit. Dus uh, ja, onder Emile Roemer uh, kunnen we de lijn voortzetten. Dus maar, dat is mooi. Dus over of of vier jaar, het is tussen minder natuurlijk. Uh, sta je dan weer op de lijst? of niet? Nee, nee ik stond ook de laatste keer niet op de lijst. Omdat ik uh, na de vier jaar ook vond uh, ik wil weer terug naar het lokale werk. Dat vind ik veel uh, leuker en concreter. Dicht bij de mensen. Yes. Oké, okay, we gaan kijken of het nieuws een beetje gevolgd is. Uh, nou, het is gewoon een hele nieuwe week. Dus we beginnen met een blanco papiertje. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. In de Rotterdamse deelgemeente Feyenoord. Het is afgelopen avond een 28-jarige man uit Hoogvliet neergeschoten door de politie. De politie was beducht op rellen na een oproep via Twitter om naar Engels voorbeeld ook in Rotterdam rellen te ontketenen. Nou ja, mensen willen graag uh, goed kunnen zien wat er gebeurt. Dus ze waren niet zo blij dat ze een stukje moesten opschuiven, maar er, behalve wat duw- en trekwerk is het allemaal redelijk goed verlopen. Ja, in Rotterdam keerde gisteren dus een groep van zo'n 300 man zich tegen de politie. Hier is vraag 1. Uh, u hoorde al dat die onrust uh, vooral was in de deelgemeente Feyenoord. In welk stadsdeel is dat? Um, noord? Noord? Nee, het is zuid. zuid. Met politiehonden en wapenstokken werd de groep naar achteren gedwongen. Daarbij vielen volgens getuigen enkele raken klappen. Vraag 2. De aanleiding voor de onrust was een schietpartij die eerder die avond uh, was geweest. Daarbij uh, was een 28-jarige man betrokken die op de vlucht sloeg... Daarbij werd de verdachte gesignaleerd en uh, later werd hij in zijn rug geschoten door de politie. Met welk vervoersmiddel was hij op de vlucht geslagen? Scooter. Gokje? Ja. Nee, hij is in een tram gesprongen. En de politie licht het openbaar vervoer stil. Doorzocht de voertuigen, maar trof de man even later ergens anders aan. En de man is nu buiten levensgevaar in ieder geval. Vraag 3. 2009 was het tijdens het bevrijdingsfestival ook onrustig in Rotterdam. Bij een feest zochten mensen ruzie. De politie moest waarschuwingsschoten lossen. En de vraag is, waar in de stad was dat feest? De haven, de Euromast. Nee, is het niet goed? Dat was bij de Erasmusbrug. De menigte keerde zich tegen de politie... en die zag geen andere mogelijkheid om het feest met wat waarschuwingsschoten te beëindigen. Burgemeester Abu Abutaleb heeft later gezegd dat de rellen die uitbraken... tijdens het bevrijdingsfestival mogelijk vooropgezet waren. Vraag 4, een geluidsfragment. Wie horen we hier praten? Het is je instrument dus. En het is heel raar om niet lekker te kunnen praten. En zingen gaat al helemaal niet. Dus ik, als, ik wou ook niet te veel zeggen nu als het kan. Mag ik op de Ja, dat is goed. Ja. Morgen wordt hij geopereerd aan een polyp aan zijn stembanden. Hij heeft tot zijn spijt ook zijn fanclubdag op 18 september moeten afzeggen. Vraag vijfde fanclubdag gaat dus niet door. Maar zijn rol als jurylid bij een nieuw seizoen van een talentenjacht komt niet in gevaar. Welke talentenjacht bedoelen we hier? Ik denk X-Factor. Dat is niet goed. Nee. Het is The Voice of Holland. In navolging van de Amerikaanse collega's hebben ook de coaches... van The Voice of Holland een single opgenomen. Het nummer van Marco Borsato, Nick en Simon van Velsen... en Angela Groothuizen opent het tweede seizoen van de talentenjacht. 23 september gaat het van start. En dan moet het met die stem van Borsato dus weer goed zijn. Laatste vraag. aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is simpel. Wat bedoelen we hier? Als je het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik ben van de lange witte wolk. 3. Mijn inwoners kunnen hun vitamintjes nu goed gebruiken. 2. Barre polstormen maken mijn miljoenen schapen nu erg populair. 1. Ik ben getroffen door de zwaarste sneeuwstorm van de afgelopen 40 jaar. Bekend, sorry. Helemaal niet? Mis, helemaal gemist. Ja. Het is uh, Nieuw-Zeeland. Ah, Oké, okay. ja. Uh, dat van die naam, in Maori, heet Nieuw-Zeeland Aotearoa. Aotearoa, denk ik, ja. Uh, er geen eenduidige vertaling van het woord is, dus wordt het uh, opgebroken in drie delen. Nou ja, in ieder geval komt daar uiteindelijk Nieuw-Zeeland uh, naar voren. En het land wordt wel de lange witte wolk genoemd. Uh, ja, dat is niet heel veel, nee. namelijk één. Uh, <laughs> daarmee spelen we zometeen deel twee van de quiz.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 Uh, de stelling luidt: het is goed om jongens en meisjes apart les te geven. Uh, jongens en meisjes zijn verschillend. Tot zover niks nieuws onder de zon, maar moeten die verschillen ook in het onderwijs doorklinken. Blijkt dat uh, meisjes beter zijn in taal, jongens beter in wiskunde. En je zou dan die mensen bij elkaar moeten zetten, dus de klassenverdeling jongens en meisjes. Stelling dus: het is goed om jongens en meisjes apart les te geven. Als u daarmee eens of meer oneens bent, laat het weten via de bekende kanalen, zou ik bijna zeggen. Dus 0800 1101. U kunt naar de site, u kunt smsen en u kunt ook nog eens een keer twitteren. Dan zijn we terug bij Paul Lempens, 37 jaar uit weer. Factor 1, dat is niet veel. Nee. Het lijkt alsof je het weekend ondergedoken hebt gezeten. <laughs> maar dat was misschien wel niet ja, zo. <laughs> het kan nog rechtgezet worden, uh, een, een beetje door uh, in het kanon uh, goed te werk te gaan. Uh, we gaan kijken hoe ver je komt. komt hij? De nationale nieuwsquiz. In welke Europese hoofdstad werd dit weekend voor het eerst een gay pride gehouden? Praag. Dat is goed. Wie maakt haar eerste politieke reis sinds haar huisarrest werd opgeheven? Uh, Aangzang. Dat is goed. De politie heeft in Breda een man aangehouden... die met hoeveel kilometer per uur over de A16 reed? 240. Dat is goed. In Londen werd dit weekend getest voor welk groot evenement? Olympische Spelen. Is goed. In het afgelopen jaar zijn in Nederland hoeveel nieuwe diersoorten ontdekt? 24. Is goed. Welk Aziatisch land is in crisis na het plotselinge vertrek van premier Kanaal? Uh, Nepal. Dat is goed. Welke wielrenner heeft hij in elke Tour gewonnen? Uh, Boas van Haken. Is goed. Welke organisatie heeft actie gevoerd voor buitenlandse vrachtwagenchauffeurs? Uh, FNV. Dat is goed. Een man is aangehouden in verband met de explosie in een flat. In welke Drentse plaats? Emmen. Is goed. In Nederland wordt vis met wat voor keurmerk steeds populairder? MSC. Dat is goed. Gouverneur Rick Perry. Van welke staat heeft zich kandidaat gesteld voor het presidentschap van Amerika? Texas. Is goed. Thaise politie heeft 1800 van wat gered die bestemd waren voor restaurants in Vietnam? Scheldieren? Nee, honden. Zaterdag stond door een storing de brug over de A27. Bij welke plaats 2,5 uur open? Gokken. Is goed. Door een hattrick van Tim Matafs won welke club gisteren met 4-2 van Ado Den Haag? Mm, ik heb het gezien, Vitesse. Nee. nee, FC Groningen. man uit welke provincie heeft zichzelf per ongeluk in zijn been geschoten? Uh, Koevoorde. Welke provincie? Oh, Trent. Uh, Dat ja. is goed. In de Duitse Alpen is een groep van mensen na 18 uur waaruit gered? Uh, een grondolift. Dat is goed. Toeristen op welk Indonesisch eiland worden gewaarschuwd voor een vulkaanuitbarsting? Hmm. Aceh. Het is uh, Java. Ja. Nou, Ik vind dat je toch in de, in de twee deel hebt laten zien dat je er echt wel wat van af weet. Veertien vragen, goed maar liefst. Dus het is jammer dat in het eerste gedeelte ja. alles langs je heen is gegaan. Ja, net gemist. Dus dan uh, kom je op ja. een totaal van veertien, dat is niet veel. Maar uh, de rest moet er eerst toch nog maar eens overheen, zeggen we dan <laughs> maar even. Twee kaarten voor beeld en geluid doen we erbij. Een lunchradio en een mok van dit programma. En een goede reis terug naar Weert. Dank je wel. En succes met alles wat je doet. Jo. We melden ons zometeen en dan gaat het over het alfabet van Azerbeidzjan. U denkt, hoezo dat nou weer? Nou, het antwoord komt zometeen.